Acht uur na net wel met het NOS-journaal. Twee van de drie leden van de Raad van Bestuur van het VU medisch Centrum in Amsterdam hebben hun functie neergelegd. Het zijn voorzitter Elmer Mulder en vicevoorzitter Wouter van Ewijk. Het derde bestuurslid Wim Stalman blijft aan. Er zijn nieuwe bestuursleden voor het ziekenhuis benoemd, maar wie dat zijn wordt volgende week bekendgemaakt.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 PVV-lijsttrekker Wilders opent vanavond bij de start van de PVV-campagne... de aanval op SP-leider Emiel Roemer. De tekst die hij straks uitspreekt is al bekend. Sommige nieuwsites hebben het embargo geschonden. Als Roemer minister-president wordt, zet hij de geldpersen aan... en de sluizen van de massa-immigratie staat in de tekst. Ook zal Roemer miljarden aan ontwikkelingshulp doneren. Afrika zal blij zijn met ome Emiel staat in de uitgelekte tekst van PVV-leider Wilders. Lance Armstrong is zijn zeven toerzegers kwijt. Het Amerikaanse antidopingbureau heeft de overwinningen geschrapt... en hem een levenslange schorsing opgelegd. De internationale wielerunie, UCI, moet de straf overnemen... of hem aanvechten bij het sporttribunaal CAS.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 Awb Verkeersinformatie. Eén file op de A7 in het noorden van het land. Van Herenveen naar Groningen. Bij Drachten 3 kilometer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe... in business en first class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privé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 En vanavond begint het weer, hè? de voice met de voorronders. De zogenoemde blind auditions met omdraaiende stoelen. Daar gaan we zo nog wel het een en ander over uitleggen als u dat nooit heeft gezien. Mijn gast van vanavond weet er alles van, dat is Bart Brandjes. Goedenavond. Goedenavond. Ik mag je zeggen. Dat ja, heb ik heb het net gezegd. heel graag. Ja. Jij deed vorig seizoen mee aan The Voice. Kwam best wel ver. Net niet in de halve finale. Maar toch een hele mooie plaats. Kun je eigenlijk dat moment nog uh, voor de geest halen... dat je op moest voor die blind audition? Ja, dat moment dat staat gegrift in mijn geheugen. Want dat was het meest zenuwachtige moment wat er was. Dat opgaan vlak voordat je dus het podium op moest. Dat je achter een deurtje staat te wachten... Uh, dat die coaches daar in die stoelen zitten. En dat wachten, dat duurt echt heel lang. Dat duurt gewoon twee uur. Je, wordt, je komt steeds een stapje dichterbij, steeds een stapje dichterbij naar dat deurtje. Je, ziet, je, je kan niet in de zaal kijken, je staat in een soort gangetje te wachten. En dan op een gegeven moment, ja, ja, jongens, nog een half uur en dan lopen al die mensen. Je bent nog vers in de Voice of Holland. Dus je ziet al die mensen, je ziet die decors, je ziet alles om je heen gebeuren. En je bent echt bloed en bloedneveus. Totdat je voor de deurtje staat. En dat deurtje, dat is dus echt. Het deurtje naar het podium toe. Dat heb je nog helemaal niet bekeken en gezien. En dan gaat dat die deur open hoor. Een gigantisch applaus. Daar komt die baardbrandjes. En dan, dan moet je daar... Nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Je hart klopt echt gewoon tien keer zo snel. Ja, en, en dan kun je toch de zenuwen bedwingen en, en goed zingen. Nou, op het moment dat je dus echt je eerste zin uitgaat. Uh, ik, ik, ik word er weer zenuwachtig van. Als <laughs> ik, dat. Ik, ik zit nu gewoon weer in dat moment. Ja, en dan op een gegeven moment komt toch, moet je professioneel zijn... en dan ga je gewoon je liedje zingen. En dan, uh, ja, dan, dan gaat het wel weer lekker. En op een gegeven moment, na de, de tweede of derde uh, zin... dan zit je er ook echt helemaal in. En dan ga je gewoon lekker. En dan denk je van, oh jongens, nu moet ik alleen nog maar... echt heel erg goed mijn best doen. Ja. En uh, dan, dan zijn je zenuwen op dat moment ook weg. Nou, je schopte het inderdaad ver. Je bent net voor de halve finale gesneuveld, uh, uh, geloof ik. Nou, ik ga het met jou hebben over natuurlijk de Voice of Holland. Over uh, hoe het is om met zo'n wedstrijd mee te doen. De glitter, de glamour, alle media-aandacht. En hoe het is de tijd erna. He? Want ja. wat krijg je er dan voor terug? Uh, en voordat we daarover verder praten, luisteren we e e even hoe het klinkt, Bart Brandjes. Ik had een heel ander man verwachten, een veel donkerder type. Want die, die kleur heb je eerst maar, die buigentjes, met name toen dat kwam... Toen, uh, toen, toen was ik al vertuigd Ik ik dacht, ja, dit, is, dit, is, dit is wel heel bijzonder. En volgens mij vinden heel veel mensen dat. Jij bent een van de beste zangers die de competitie rijk was de afgelopen jaar. Dankjewel. Maar het is toch en... zuur dan dat je er anders uit moet, zeg maar? Ja, ik vind het ook wel jammer dat ik eruit moet, maar ja. Dat, dat, je weet van tevoren dat je meedoet dat dit kan gebeuren. Alleen eerlijk gezegd had ik nog wel even één rondje mee willen draaien. Ja, hè? Ik vind het toch wel een beetje zuur dat ik eruit ben. De carrière van Bart Brandjes een beetje in Vogelvlucht. Is ja, dat toch ja, leuk? Je zat een beetje te schudden op je stoel. Ja, om dit weer terug te horen in vogel, Vogelvlucht. Ja, dat is echt heel grappig. Ja, wat is het grappigste moment als je het zo, zo langs hoort komen? Nou, er is, er is niet sprake van een, een, een grappigste moment of zo. Ik vind gewoon het, het, het, hele, het hele geval vind ik gewoon grappig en leuk om dat in een notendop terug te zien. Ja. Ja. En, en wat was voor jou het mooiste moment om mee te doen aan die Voice of Holland? Het mooiste moment vond ik de battle wel. De battle, Want, even uh, uitleggen voor wie dat niet weet. Ja, de, daar hoorden we net een stukje van geloof ik. Ja, daar heb je net een stukje van gehoord. Dat is dus als je de blind auditions hebt gehaald. Dan, uh, ja, dan, dan moet je aan de battle meedoen. Dus dan moet je tegen een, een medekandidaat uit het team van Marco. Moet je, uh, gaan ja, Marco vechten. Borsato was jouw coach. Hè? Marco Borsato was mijn coach. En die, uh, die, die verzamelt 17 mensen of 16 mensen geloof ik. En er mogen er maar 8 doorgaan. Dus er moeten er 8 afvallen. En dat doen ze door middel van een battle. Dus je moet tegen elkaar strijden. Dan hebben ze een soort boxrim, he, hebben ze gecreëerd. En dan moet je tegen elkaar in gaan zingen. En dat is een heel zenuwachtig moment, want je gaat ook met je kandidaat waar je tegen moet knokken, ga je dus ook uh, repeteren en ja, je bent toch heel lief met elkaar en leuk met elkaar. Maar je, je moet bent, elkaar wel afmaken. Je, je moet elkaar afmaken, <laughs> maar je bent toch ook elkaars maatje, omdat je in, het, in hetzelfde schuitje zit, zeg maar. Ja. En ja, daar ben je ook allemaal zo zenuwachtig voor en dan gaat dat beginnen en dan haal je toch... Alles uit de kast, wat erin zit. Ja, en dan win je op dat moment. En op dat moment dat ik gewonnen had. Want ik had een hele goede tegen, tegenzangster. Dat was Dominique IJsens. En die kon verschrikkelijk goed zingen. En ik versloeg haar toch? Ja, en dat was het mooiste moment voor en jou. En dat is dan, ja, dat, dus echt een overwinning in een boxring. Dat vond ja. ik het mooiste moment. Uh, maar toen jij mee ging doen, was je 49, klopt dat? Ja. Ja, 49. Ja, waar, waarom gaat een man op leeftijd, als ik het zo mag zeggen, meedoen aan een talentenjacht? Dat is toch niks meer voor, voor iemand die 49 is? Nou ja. Nee, dat klopt ook. En ik wou het ook eigenlijk zelf niet. Maar een goede vriend van mij... Dat zeggen heer, ze altijd. Nee, nee, nee, dat is echt zo. Nee, dat is echt zo gegaan. Paul Valk... is een, uh, een jongen waar ik vroeger mee, uh, mee... in bandjes zat. En die zei... Bart, ik wil ooit nog eens een keer een plaat met je maken. En uh, ja, ik, ik gun jou het allermooiste... zegt hij altijd. En ik vind jou zo'n... te gekke zanger. Ik ga jou verdomme, nu opgeven voor de Voice of Holland. Ik zeg, alsjeblieft, doe dat nou niet, man. Ik weet niet eens hoe een smartphone werkt. Ik ken helemaal niet met de media omgaan en dat soort dingen. Ik heb er helemaal geen trek in. Niet doen. Hij zegt, als dat jouw reden is... dan ga ik je nu opgeven. Nou, ik zeg, weet je wat je doet? Je stuurt me lekker uh, alles in. En uh, verdomd, ik werd een paar weken later gebeld... door de redactie dat ik uh, auditie moest doen. En wat dacht je toen? Dat, dat ga, ga ik toch maar doen dan? Ik denk, jeetje, nou, oh, oh. oh. Nou, dat ga ik dan toch maar doen dan... Dus ik was met een timmerklusje bezig, want ik ben ook scheepstimmerman. En ik denk dus, nou ja, ik moest daarheen. En ik kwam hier bij het Spand in Bussum. En uh, daar lopen dan zo'n uh, zo duizend man in de rondte. En die komen allemaal auditie doen. En dan zie je de meest uiteenlopende figuren... met gitaren en zonnebrillen en tatoeages en lange haren. Dus ik denk, nou, daar, hier maak ik al helemaal geen kans... want ik ben geen hippe artiest van deze dag... En hoe zie jij eruit dan? Is, is dat niet ja, Ik ben inmiddels namelijk 50 geworden. <laughs> ik was toen wel één jaar jonger. Maar goed, je hebt wel een ketting om. Ik bedoel, je, je ziet er nog heel flitsend uit, ja. toch? Je kan er best mee dankjewel. door met een mooi zwart overhemd. Mensen ja, kunnen de dankjewel. webcam even bekijken. Op internet dan kunnen ze jou zien zitten. Maar ik bedoel, je, je, had je zelf zoiets... ik ben misschien toch wel een beetje te oud voor deze, dit circus? Want ja, circus ik vind in principe het... vind ik The Voice of Holland... Uh, dat, dat, dat zijn dus commerciële talentenjachten. En dat is toch een platform voor jonge mensen, vind ik... Voor Aankomend talent. He, dus als je dan bijna 50 bent, en uh, je, je komt dan toch nog heel ver, dan vind ik dat natuurlijk een, een gigantische eer. Ja, maar je wilde niet rechtsomkeer maken toen je dat allemaal zag daar? Nee, dat ik dat zag toen dacht ik, nou ja, ik heb nu aangezegd, moet ik bij je zeggen ook. Uh, al is het alleen maar voor mijn goede vriend Paul Valk. Dus ik denk, en toen vond ik het ook een soort wedstrijdje. Hoe ver zou ik nou eigenlijk komen met, dit, uh, met ja. dit hele grapje? En toen werd Marco Borsato je, je coach. Niet de minste, denk ik, hè, van, nee. van de eerst die Nee, maar ja, je krijgt eerst zitten. nog allerlei voorselecties. voorselecties. Dus je, komt eerst, uh, je, je, je krijgt een soort nummer op je borst geplakt. En uh, dan gaat er door een microfoon heen. willen de nummers 500 <laughs> tot en met 575 zich naar de gang bevinden. En dan gaat er een deurtje open... En dan ga je als een soort slaven in een gangetje... en dan moet je daar wachten totdat je wordt opgeroepen. Dat duurt gewoon echt een hele dag. Ja. En dan gaat er een deurtje open, zitten er vier mensen op een rij... en dan moet je gewoon een liedje gaan zingen. Een a cappella zonder microfoon, helemaal een liedje wat je zelf wilt. Ja. En, en, en uh, ja, op basis daarvan mag je dan door, of niet. Ja. En bij jou uh, is dat goed gekomen. Marco Borsato werd je coach. Gaf dat een extra stimulans? Dat juist hij, he, toch ja, misschien wel uh, de bekendste zanger van Nederland, dan opeens uh, Bart Brandjes onder zijn hoede neemt. Ja, nou ja, ik mocht zelf kiezen welke coach ik wou. Ja. He, dat mag je dan in het programma welke coach wil je hebben. Nou, ik dacht, nou ja, Marco heeft het wel redelijk ver geschopt, dacht ik. En hij is ook een beetje mijn leeftijd. Uh, ik denk, ik kies gewoon voor Marco. Dat is een hele sympathieke gozer. En, uh, ja. en dat is ook uitgekomen. En dat is dat sympathiek sympathiek. Ja absoluut, ja, absoluut. En, en, en ik bedoel, wat, wat gebeurt er dan? Want dan kom je opeens wekelijks op televisie. En nou zijn er heel veel mensen die heel graag op televisie willen, omdat ze dan beroemd worden. Ik bedoel, gebeurt dat dan ook in, in, in, in dat uh, korte tijdsbestek? Ja, je komt nou eenmaal op de televisie, of je nou wil of niet. Al ben je dood en nerveus voor de camera's. Ja, je doet nou eenmaal mee aan dit programma. Ja, en dan. <lacht> je, hebt er, je hebt er niks over te zeggen, want ik kom steeds een rondje verder, een rondje verder. Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik zo ver zou komen. Maar ik denk, nou ja, ik zal er nu wel uitgaan, weet je wel. Nou, de battles, die zal ik dan wel niet halen. Ze laten dat jonge meisje wel doorgaan. Godverdorie, ging ik weer een rondje verder. Nou ja, dan live show 1. Nou, weet je wat, dan laten ze prachtige mooie Nora laten ze wel doorgaan. En Marieke, dat zijn allemaal hele jonge mooie meiden. Ging ik weer een rondje verder. Ja, en zo gaat het maar door. Maar hoe verandert je leven dan op zo'n moment? Als dus je dan zeg maar een soort van ja, bekendheid wordt van televisie? Nou, dat is hartstikke leuk, want uh, ook het dorp uh, uit geest waar ik vandaan kom... He. Kijk, in, in Amsterdam maakt het... Ik woon nu momenteel in Amsterdam. He, dat maakt het niet zo veel uit, want uh, er lopen allemaal bekende Nederlanders. En, uh, uh, daar wordt je opgenomen. Maar wat gebeurt er in Uitgeest? Maar in Uitgeest is het wel leuk, want ja, daar ben je, je blijft altijd een Uitgeester. Daar heb ik tot mijn, uh, mijn 25 ste gewoond. En dan is het, hey Bart, van vroeger zie je oude klasgenootjes... Uh, ja, gewoon, uh, ja, dat is een dorp en dan ken je gewoon iedereen. Dus iedereen leeft ook mee met, ja. met, met de voice. Want Bart uit, uit Geest doet mee met de voice of Holland. Dus dat is hartstikke leuk. Dus mijn ouders bijvoorbeeld, die woonden in het bejaardenhuis. Dus toen ging ik mijn ouders opzoeken. Nou, en iedereen die wou met me op de foto, een handtekening. Nou, dat vind ik zo ontzettend leuk. Dat was, dat was een hele leuke beleving. Dat vond ik echt ontzettend leuk. Ja, en hoe vonden je ouders het? Nou ja, mijn ouders die hebben dat bijna niet meegekregen. Um, omdat die, die waren op het laatste moment zo slecht. En uh, ze zijn ook helaas tijdens het programma, mijn vader in de eerste aflevering. en mijn moeder in de laatste aflevering van de Voice of Holland overleden. In de aflevering? Nou ja, tijdens het programma? Tijdens. Bedoel je? Uh, ja, ja. Nou, niet tijdens het programma, maar tijdens de uitzending. Of tenminste. Uh, de week, zeg maar. Dat ja, de, ja, in die periode, zeg maar. Binnen, binnen de Voice-periode zijn zij overleden. Mijn moeder heeft nog net de laatste aflevering kunnen zien. En ik geloof twee dagen daarna of drie dagen daarna, daarna is zij uh, komen te overlijden. Dus ze was al zo zwak en slecht tijdens de laatste live show. Toen zong ik het liedje September. En uh, toen, we, toen was mijn moeder ook jarig. Dat was op 7 januari. Het was mijn moeder op 6 januari. Dat weet ik niet eens meer, mama. Maar <laughs> in ieder geval, jij was jarig. En toen heb ik je nog in de live show, in je laatste dagen, heb ik je gefeliciteerd. En dat was heel leuk. want... Tanja Jess ging staan in het publiek. En ik wist dat Tanja Jess ook jarig was. En toen zei ik door de microfoon... Tanja, jij hebt de eer om vandaag jarig te zijn... samen met de allermooiste vrouw van de wereld. Mama, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Toen werd zij dus 93. En heeft ze dat meegekregen nog? Nou, ze knikte wel van ja, maar... ik denk niet dat ze dat echt heel erg heeft meegekregen. En een paar dagen later overleed ze. Oh... Ja, dus, dus als jij denkt aan de Voice of Holland, dan, dan denk je eigenlijk ook aan het verlies van je beide ouders, of niet? Ja, maar op een hele mooie manier. Omdat ik namelijk mijn beide ouders, hè, want mijn vader die overleed uh, tijdens de, de opnames uh, tijdens van, van de Blind Auditions. En toen heb ik mijn vader in de in de in de real life soap heb ik herdacht voor 3 miljoen mensen. En die, mijn vader kwam met een mooie foto in beeld. Ze dus was fantastisch. Ja, dus dat is wel, wel, heeft een beetje twee kanten, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Ja. Gelukkig maar dan. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. En met Bart Brandjes, hij uh, kwam uh, tot aan de halve finale in The Voice of Holland vorig jaar. Vanavond gaat het hele spektakel weer beginnen met de zogenoemde blind auditions. Nou, we hebben net ge gehoord hoe dat er een beetje aan toe ging. Uh, ja, dat, dat gezin, je hebt het over je ouders, maar kwam je uit een muzikaal gezin eigenlijk? Nou, zowel mijn vader en moeder waren wel muzikale mensen. Niet zozeer dat ze een muziekinstrument bespeelden, maar uh, ze hadden een enorm uh, groot oor voor muziek. Ze hielden heel veel van, uh, van muziek. Ja, ja En, en jij, bent, jij zei net, ik ben ook timmerman. Ja. Uh, was het heel duidelijk dat jij wel gelijk de muziek in wilde? Nou ja, kijk, het was zo dat uh, als, als jongetje van vijf, zes zong ik altijd bij mijn tante in, uh, in, in, in de keuken. Want daar galmde het zo prachtig mooi. En dan zong ik alle liedjes van de Beatles. Yesterday. En dan was ik helemaal aan het dus Zingen, je besluit niet van ik wil zanger worden of zo. Dat, uh, dat zit er gewoon in. Ja. Dat is hetzelfde als drummer. Ik ben eigenlijk drummer geweest. Jarenlang. Ik ben als drummer begonnen. En dan ging ik altijd met mijn oor op de leuning van mijn vader, zijn oude stoel. En dan kon je met je oor op die leuning en dan ging ik lekker trommelen met mijn vingers, want dat klonk zo lekker. En dan kon ik uren volhouden. Ja, maar toch weet je Timmerman. Ja. ja, uiteindelijk kijk je, het is onmogelijk dat je op je veertiende of vijftiende uh, je geld kan verdienen in de muziek. Want je begint allemaal met een bandje en een duootje. En eens een keer hier een liedje links en rechts zingen. En uh, ja, ik was ook timmerman, want ik heb uh, het timmervak geleerd. Ik ben scheepstimmerman, ik heb het vak geleerd. En dat is ook een heel mooi beroep, dus ik heb hele mooie dingen mogen maken. Maar is het ook niet omdat het gewoon enorm moeilijk is om gewoon je geld te verdienen in de muziek? Ja, bedoel, het zeker. Is, je je, hè, je zou ja. toch liefst al op je veertiende dan uh, wereldberoemd willen zijn in Nederland, of niet? Ja, maar dat is ondenkbaar. Of je ja. moet Michael Jackson heten. Ja, of Jantje is... Smit. Maar is het dan, wat dat betreft, ook niet een heel frustrerend vak? Omdat het dan, bedoel, dan blijft het toch een beetje de feesten en partijen. Ja maar, op die, ja, maar op die leeftijd denk je daar nog helemaal niet over na. Nu ik wat ouder ben, dan denk ik van ja. Daar zit wel wat in wat je zegt. Ja, je, ja. je zou de muziek willen maken die je helemaal zelf te gek vindt. En, uh, ja, uh, ja muziek, maar het muziekvak is een best een frustrerend uh, vak. Ik, ik werk met bandjes en daar, daar zitten ongelooflijk goede muzikanten in. Hele goede pianisten. Uh, als je bijvoorbeeld Jeroen van Helsdingen... dat is zo'n fantastische pianist... die maakt zulke mooie nummers. Maar dat is eigenlijk niet voor het gemiddelde... luisterende oor van Nederland. Dus dan denk ik... heb ik wel eens medelijden met zo'n jongen. Want jeetje, nou ben jij zo begaafd... je kan zo goed piano spelen. Maar ja, uh, niet voor iedereen weggelegd. Nee. En had je wel eens medelijden met Bart Brandjes? Nee. nee de Ond Bart... Ondanks de feesten en partijen? Nou ja, ik heb natuurlijk wel... in feesten en op... Ja, ik heb eerlijk gezegd wel eens een aantal keren medelijden met mezelf gehad. Dat je op bruilofte speelt. Of oh, dan moet ik weer de zangeres zonder naam doen. En dan moet ik weer um, Fransiebouwer zingen. En, moet, en dat zijn allemaal dingen die zo'n feest wel nodig hebt Want dat ja. zijn de goede ingrediënten om een feest tot, tot een succes te maken. Ja. ja, je kon natuurlijk niet echt je eigen emotie en je eigen ziel blootleggen. Nee, En toen kwam de Voice en toen werd je toch opeens, zou je kunnen zeggen, beroemd in, in Nederland. Hoe, hoe is dat om in zo'n programma te zitten wat ook een hoop kritiek krijgt? Want er zijn ook mensen die zeggen, het is een soort sms-machine, het gaat alleen maar om de poen, het is middle of the road. Mensen die erin zitten, ja, wat is levert zo. het nou eigenlijk op? Ja. Uh, het is vooral een, een, een, een ding waar, waar uh, uh, uh, uh, yeah, nou ja, producenten nog, veel geld aan verdienen. Ja, dat is ook zo. Sterker nog, je mag niet echt zelf bepalen wat je zingt. Wie bepaalt dat dan? Dat bepaalt zonder Mol zelf. John de Mol, de ja. producent? Ja. Die bepaalt echt wat Die jij zingt? Die bepaalt echt wat... Nou, wat vond je la daarvan la dan? La Laat ik het zo zeggen. Als ik zeg, ik wil uh, Isn't She Lovely zingen van Stevie Wonder... en ik wil My Sharia Moore zingen van Stevie Wonder... Uh, je maakt gewoon een lijstje van een aantal nummers. Hè, en hij bepaalt daaruit welk liedje... Dus, dus je levert ongeveer tien liedjes aan. En dan uh, bepaalt hij uh, welk liedje dat is. En wat vond je daarvan? En... Uh, ja, dat vond ik jammer op zich. Jij wil li liever zingen wat je zelf het liefste wil. Ik zou de echt, maar ik, de andere kant is... ik heb er natuurlijk heel lang over nadenken. Ik was, dat, was echt een, dat was echt een wedstrijd. Tussen de, want de coaches moesten voor mij strijden. Ja, maar Bart wil dat en dat liedje zingen. Maar de coaches, die wouden ook winnen natuurlijk. En die zeggen dan... Ja, Bart, als je dit liedje gaat zingen... dan weten we zeker dat je niet, ver, dat je niet gaat scoren. En uh, dat is onverstandig om dat liedje te zingen. Dus ik zou dat echt niet doen. Treed uit je comfortzone en zing alsjeblieft dit liedje. Dus het is altijd een gevecht tussen John de Mol... de coach... En De kandidaat welk liedje er daadwerkelijk in een live show gezongen wordt, ja. En en en zonder mol heb je die wel eens ontmoet? Die heb ik geloof ik één keer ontmoet, Eén keer maar, helemaal aan het einde. Ik vind je toch wel een uh, goede zanger, hoor. Uh, wil ik even kwijt maar met zonder mol spreek je niet eigenlijk? Nee, er was want, geen zonder uh, mol spreek je geen, niet? geen intro gesprekje. Dat is uh, helemaal nooit geweest. Zonder want, want dat is de, de de god waar niemand bij komt, of uh... ja. Ja? ja, zo kun je dat rustig stellen. Als John door de zaal heen loopt, lopen de vier mensen met, uh, met een boekje in hun arm uh, om hem heen. en uh, nee, dat, Hij zegt misschien even, als hij als je hij per ongeluk tegen het lijf loopt... dan zegt hij eventjes uh, goeiemiddag of goedenavond Hij kent je wel dan? Hij kent je wel, ja, want je bent toch uh, de acteur in zijn show. Ja. En, en geeft hij dan nog tips? Ik bedoel, je zegt ik heb hem één nee. keer ontmoet, wat zei hij toen? Helemaal niks. Nee, nee, nee. Het is niet zo dat hij dan ook nog adviezen geeft over het een of ander? Nee. Nee, nee, nee, daar heeft hij zijn mensen voor. Ja, nou, Ik heb begrepen dat hij ook wel eens heeft uh, gezegd... dat jullie vooral je emotie moesten laten zien. Dat was, Wat was dat voor nou, verhaal dat, dan? Dat is weer een heel ander verhaal. Uh, dat was zo dat... Uh, we hebben eigenlijk zonder mol helemaal nooit ontmoet. En nooit een praatje meegemaakt. En toen waren we, kwamen we in de finale terecht. En toen zaten we allemaal een klein... want je bent een hele dag ben je daar bezig. Hè? Je hangt de hele dag hang je in zo'n studio... En op een gegeven moment gaat de deur open en in één keer kwam John de Mol binnenstormen. Dat was tijdens finale, jullie mochten allemaal daar weer naartoe komen, neem ik aan. Nou, dat was tijdens de, uh, de dag van de live show. Hè. Dat wordt s'avonds uitgezonden, maar je moet je voorstellen... je bent de hele dag ja. met alle kandidaten die aan de live show meedoen... zit je in een soort uh, lounge room met z'n ja, allen, precies. drop te eten en een beetje En toen ging de, de, de deur open, en toen kwam John, en toen? En dan komt John de Mol in één keer binnen. En we schrokken onze eigen dood. En uh, we moesten gaan zitten... En we moesten naar hem gaan luisteren. En John zegt. Als jullie denken dat, uh, dat het zomaar even een wedstrijdje is. Je moet echt nu echt pijn gaan leiden. Als je, als je dus nu eruit. Laat je tranen zien. Laat alsjeblieft je emotie zien. Dus dat, we moesten dus echt, echt gaan acteren. Van, uh, dat als we gewonnen hadden, dat je echt helemaal het dak eraf moest schillen. Uh, ja, ik denk. Ja. Dat wordt even meegegeven, wordt door, even de meegegeven door de professor. Dat producent. het allemaal dan maar goed strak op de televisie te zien is s'avonds. Juist. Ja. Ja. Nou is het even, want we, we zijn al bijna aan het eind van het programma. We moeten nog even la laten weten niet dat. Ik ja, dat, dat dat wil je niet geloven dat we een half uurtje aanplakken. Nee, nee, nee, er zit wel een programma aan. Het wordt net aan. gezellig. Het, het gaat namelijk goed met jou, want uh, via via via, dat hele verhaal hoef ik niet te vertellen... ben je terechtgekomen in Amerika en daar heb je met een heel belangrijke producent een nummer opgenomen. Laten we dat alvast maar starten, dan ja. kunnen we er even naar gaan luisteren. Hoe heet dit nummer, Bart Brandjes? Dit heet uh, I Get A Feeling en dat is een liedje van Paul Brown. Nee, dat is geproduceerd door Paul Brown en het is een liedje van Johnny-Dieter Watson. What you feel oh what you do to me, what you do to me. I used to be the one as cold as I could be. Nobody made me do the same. I guess I met my match vermelden. Dus niet een Nederlandse platenmaatschappij, maar wel een platenmaatschappij uit Amerika. Ja, en dat wil ik echt eventjes op de radio zeggen. Dat heb ik te danken aan Fons Vosselaars uit Vleuten. Die heeft uh, softandsmooth.nl, daar moet je allemaal naar luisteren. Uh, die jongen heeft mij gevonden op Facebook, die was fan van mij. Die heeft mij gevolgd tijdens optredens. Hij heeft filmpjes gestuurd naar zijn connecties in Amerika. En die zeiden, kom hierheen, want we willen een single met die jongen maken. Dus ik heb enorm veel te danken aan Fonds Forselaars. Nou, dan gaan we nog even naar Erik Fontijn... bekend jurylid van verschillende programma's, talentenjachten. Vlak voor de uitzending sprak ik met hem... en ik vroeg hem, uh, we luisterden even naar dit nummer... en toen zei hij van, ja, wat vind je hier eigenlijk van? Nou, dat had ik wel niet bepaald slecht. Eigenlijk hartstikke goed, dus het verrast me wel. Ik wist al dat hij een goede zanger was... Maar het hele Amerikaanse verhaal, ja, dat, dat neem ik altijd, weet je, totdat er uh, resultaten zijn, neem ik dat een beetje, nou niet met een korreltje zout, maar dan neem ik het een beetje voor kennisgeving aan eigenlijk. Want ja, weet je, dat is zo vaak al, al, al gehad, of, dat, dat iemand zo'n zo verhaal heeft. En de mensen komt er niks van terecht. Maar ja, als ze dit zo beluisteren, dan lijkt het toch echt de, bij hem wel iets van terecht gekomen. Dat zou natuurlijk wel zinnig leuk zijn. Maar is het niet heel jammer dat dat dan in Amerika gebeurt en niet in Nederland? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk... Wel één dingetje, want ik begrijp waar je op doet met deze vraag. Kijk, mensen uit talentenjachten, die krijgen lang niet allemaal uh, überhaupt een deal bij een bij Laat staan dat er een carrière uitkomt. Dat blijkt al moeilijk genoeg te zijn. En er zijn ook maar enkelingen wie dat lukt. Um, dus ja, dan blijven er heel veel talenten over die niet gewonnen hebben. En die worden in Nederland... Uh, ook niet altijd opgepikt en Bart dus blijkbaar ook niet. Dan weet ik niet, niet precies, want ik, ik heb natuurlijk niet zijn, zijn dingen precies gevolgd. Maar blijkbaar is het bij hem ook in Nederland dan niet gebeurd. En uiteindelijk toch in, in Amerika iemand die denkt: ja, maar deze man is gewoon fantastisch en ik ga het proberen. Dus dat is dan wel weer heel erg fijn. Maar ja, het vervelende is met de situatie in Nederland. en wat er ook voor talent bij platen, als het plaatlandse bij je binnenkomt. dat het voornamelijk te maken heeft met, met de gigantisch teruglopende verkoop van muziek en alles wat erbij hoort. Waardoor een nieuw talent het gewoon heel moeilijk heeft. En, en, en bijna nooit een contract kan krijgen. En als we het dan krijgen, mogen ze misschien een singeltje maken. Maar een album dat zit er ook al heel vaak niet meer in. Nee, en helpt het dan niet als je in zo'n talentenjacht hebt gestaan? Of zegt dat toch ook niet zoveel meer tegenwoordig? Nou ja, dat zegt dat, dat zegt. dat zei in het begin heel veel. maar dat zegt nu ietsje minder. En dat zeg maar, zegt alleen niets over de kwaliteit, weet je. Want meestal uh, zijn de mensen die verkomen... Hè, die laten we zeggen in de top 10 komen of wat dan ook... die zijn allemaal hartstikke goed. Maar dan ben je dus, zeg maar, herkend... en, en, en ook door een groot publiek gezien... en die vinden jou ook allemaal hartstikke goed. En dan toch krijg je nog steeds geen contract. En ja, dat heeft nou helemaal echt met, met hoe de muziekbusiness in Nederland... op dit moment uh, in elkaar zit... en te lijden heeft onder de, onder de verkopen, die natuurlijk dramatisch zijn... En dan, ja, dan krijgen ook zelfs hele goede talenten niet of nauwelijks de kans. Erik van Tijn was dat. Ik nam het op vlak voor de uitzending. Mee eens, Bart Brandtjes? Ja, ik heb hier niks aan toe te voegen. Zo is het echt. Ja. Ja. Ja. En gaat het dan wel lukken in Amerika, denk je? Gaat dit nummer het worden? Ga je een hit daar. Je moet altijd positief zijn. Ik heb het volste vertrouwen in, want ik sta er met mensen te werken. Dat is de, dus de scene van Al Giro, George Benson en Paul Brown. Ik heb dus allemaal cd's van die mensen. Dus daar ligt mijn emotie, daar ligt mijn hart. En er is ook een hele grote markt nog voor die wereld. En komt dat toch omdat je in die voice hebt gestaan, denk je? Dat dit is gebeurd? Ja, want daardoor heb ik Fons ontmoet. Ja, dus zo is het toch me, gegaan. En Fons heeft connecties met die mensen en die hebben mij... Uh, ik heb daar gewoon met, uh, met Ricky Lawson opgetreden in een club in, in Los Angeles. Ricky Lawson heeft alle platen van, uh, van Michael Jackson ingedrumd. Hoe leuk is dat? Ja, dus het heeft jou echt wat opgeleverd, ja, zou je kunnen zeggen? vind ik wel. Ja. Ja, en en zometeen ga je kijken. Hè? Hoe laat begint het? Die voice, weet je wel? Uh, half negen, denk ik, na ja. het uh, journaal. Oh, Oké, okay, over een minuut. Nou goed, dan moet jij toch weer voor de tv gaan zitten, <laughs> of niet? Moet ik nog een stukje rijden. Ja, goed, nou, heel erg bedankt voor je komst, Bart Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Goed, en wij vonden het ook leuk dat je er was. En voor uh, mensen die uh, meer willen weten over dit programma... ga naar onze website tweedingen.nl. Kunt u meer informatie vinden over Bart Brandtjes. Zometeen op Radio 1 Willemijn met BNN Today. Speciale uitzending vanavond weer. Ja, vrijdag. de vrijdagavond uitzending. Dus uh, niks, een beetje naar de televisie gaan kijken. Gewoon naar ons luisteren. Het is weer uitermate gezellig. Jeroen Stomphorst komt net binnen aan tafel. Alberto Stegerman, Raja Vogata. We hebben het over onder andere over Bader Hari. Weer veel te doen geweest om deze week. En we volgen de aftrak van de PVV-campagne vanavond live in Ahoy. Dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is net Wel. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het is vrijdag 24 augustus, 2 minuten over half negen. Het weekend is begonnen. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het en be today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties zaten wij in onze maat? Goeie vrouw. We zijn nog niet eens begonnen. Je zit al sorry. Was dat ontzettend? En we gaan je zo introduceren. Maar eerst zal ik even zeggen, goed dat we er zijn bij BNM Today. We sluiten elke vrijdag de nieuwsweek af en uiteraard met leuke gasten. Ik heb het net stiekem voor half negen overknald. Maar um, ja, we houden het nog even voor de mensen die nu inschakelen nog even geheim. Mooie onderwerpen, goede muziek, leuke gasten. We volgen de aftrap van de PVV-campagne zometeen in Ahoy. En dan is verslaggever Michiel Breedveld uh, die volgt dat voor ons. We blikken terug op het allereerste verkiezingsdebat. En we hebben het over die ene man die heel Nederland al de hele zomer bezighoudt. En ook weer deze week heel veel in het nieuws is. Badder Harry. En we hebben hem even moeten missen. En ik heb hem moeten missen vanwege de sportzomer. Ja. Naast heel veel mannen gezeten, maar Erik... Er kan er maar één. Precies. En ik ben blij dat je er weer bent. Ach, wat fijn. En je hebt weer heel veel mooie muziek meegenomen. Ja, ik heb, er komt heel veel moois uit de laatste tijd. Dus ik heb ook wat opgespaard. Dingen die al wel even uit waren, die me volgens mij op Radio 1 nog niet te horen zijn geweest. Um, dus ik ga vanavond gewoon lekker van start. We beginnen met een lekker uh, gitaarplaatje zometeen. Okay. Gewoon om het even op te schudden. Hop. En Arjan Penders die heeft de hele week het nieuws gevolgd... en de meest opmerkelijke uitspraken eruit gehaald. Ja, en uh, toen ik het nieuws volgde, werd ik een beetje bang om oud te worden. Het leek me wel wat eigenlijk, maar vandaag kwam ik achter... dat je je zo ontzettend gaat vervelen... dat je van gekkigheid maar een beetje aan het rekenen slaat. En u bent dus met z'n tienen samen... 825... Met zijn tienen, 825 jaar oud. Nee, ja. Ze hadden het namelijk gelezen in de Italiaanse krant... dat daar een familie bij elkaar opgetelde ouds. Dus dat wilde zij uh, uh, voor zichzelf aanbreken En met zijn kom je natuurlijk wel een heel eind. Uh, dat tikt ook lekker aan. Het viel nog niet mee om deze mensen op de band te zetten, trouwens. Mag daar wel iemand in de hoek nog iets zeggen die in de tuinstoel zit? Dat, dat hij je ook met een ruzinman te trouwen. Daar waren je ook zo oud geworden. Wat zei je? Daar hij je ook met een te trouwen. Oké, u het niet helemaal. Kunt u het vertalen? Ja. Ja. Hij is met een getrouwd. Een oh, Ja. En, en daar is... word je oud bij? Ja, en daar word je oud bij. Ah. Ja. Alleen van die zelfgestokte wodka ga je wel een beetje onduidelijk praten in de loop <laughs> der jaren. Maar Luc knipt dit soort dingen mee. Stel, dit was echt. <laughs> dit dus was daarom wil ik hem jullie uitleggen. Een rozin, verstond ja. ik ook. <laughs> dan moet je met een Zometeen, wie mijn drie gasten zijn. Maar eerst de sport. De stand. Rostom Horst, een avond. goeienavond. Goeienavond. Ja, de Allee is Armstrong, die houdt de gemoederen bezig. Hij is zijn zeven toersegers kwijt. Het Amerikaanse antidopingagentschap USADA is daartoe overgegaan... nadat Armstrong bekendmaakte te stoppen met zijn strijd tegen de dopingbeschuldigingen. Ook is Armstrong al zijn prestaties kwijt. Vanaf augustus 1998... Dus ook zo'n bronzen Olympische medaille uit uh, 2000, behaald in Sydney op de tijdrit. En dat zou je kunnen zeggen, is het tweede deel van zijn carrière. Is dus uitgegumd. De tweede deel nadat hij dus was genezen van kanker. En bovendien is hij voor de rest van zijn leven ook nog eens een keer geschorst. Straf moet nog worden opgenomen door de Internationale Biel Unie. UICI, maar die kan ook nog tegen hetzelfde in beroep gaan... bij het hoogste orgaan in de sport, dat is het CAS in Lozan. Zometeen langs de lijn uitgebreid natuurlijk alles over deze zaak. Wij gaan het er ook nog uit voor hebben. Ah, kijk. Ja. ja wordt je bijgepraat hier ja. op Radio 1. Ja, en Erik die... <coughs> oh, ja, zeg het maar. Ja, nee, die, die, die heeft er nogal een mening over. Hmm. Lief luisteraar, die... Gaan, ga je die nu al... Nee, nee, nee, ik hou die ik de beroep nog uit. even op. Ja. Oké, okay, maar goed. Uh, ja, dat is een, een nou ja, bijzondere zaak. Uh, ondertussen, ja. Wordt er gewoon doorgefietst in Spanje. Daar heeft de Duitser John Degenkolb zijn derde rit gepakt in de Vuelta. Een sprinter van de Nederlandse Argos-ploeg was in de sprint de sterkste in de massasprint. In het algemeen klassement veranderde helemaal niets. Joachim Rodriguez behoudt de leiding. Robert Gezing staat vierde en Bauke Mollema zevende. Dan gaan we naar de divisie. Daar wordt weer gevoetbald in Waalwijk. Speelt RKC tegen Rolijsie in RKC. Kan bij winst zelfs even koploper worden. Ragnar Niemeijer, half uurtje gespeeld. Zit dat erin? Nou, ik mag niet hopen, want de ploegen die hier op het veld staan... die hebben niets te zoeken bovenin de Eredivisie. Het is nog 0-0, we spelen nog 10 minuten in de eerste helft van deze wedstrijd. En kansen zijn heel schaars. Nog veel schaarser zijn leuke momenten op het veld. Een flitsende actie, een mooie paas. Een speler die een idee heeft als hij de bal in zijn voeten heeft. En dat zien we wel heel erg weinig. Ik heb één keer een moment gezien waarbij Nemet een voorzet kreeg. Ex-RKC, nu trouwens spelend bij Roda. Voorzet van Soutjuin vanaf de linkerkant. Het middenveld is wat door elkaar gehusteld bij de Limburgers. Nou ja, die kreeg zijn voet. En bij de eerste paal niet tegenaan. Iets van een scrimmage met Snijder namens RKC. En Jozefzoon heeft de bal een keer een meter of vijf namens RKC overgeschoten. Het is vooral tot nu toe de wedstrijd van Ruud Brood, de coach van Rode JC. Vier seizoenen met twee promoties daarbij actief voor RKC. En we zien nu een vrije trap... Van uh, Rode JC vanaf de rechterkant met links ingedraaid gaat uh, Ruimschoots voorbij het doel van het RKC van Erwin Koeman die er ook maar eens bij is uh, gaan staan. want. Uh... Zijn ploeg is toch lekker begonnen aan deze competitie met een 3-2 overwinning. Knap flitsend op PSV. Mooi gelijk spel op bezoek bij ADO Den Haag. En dat schept de verwachtingen tegen een ploeg als Roda. Die toch eigenlijk tegenvalt met maar één puntje uit twee wedstrijden. En vorige week een harde tik op de neus. 5-0 nederlaag tegen PSV. Het valt nog niet mee wat beide ploegen dus laten zien. En dat is jammer. Maar goed, we spelen nog een minuut of acht in de eerste helft. En dan krijgen we nog het volledige pakket in de tweede helft. Dus het kan allemaal nog bijtrekken is 0-0. Uh, Wat valt het te lachen? Ja, ja van ons staat nou, er staat. Hier... <laughs> we, we, we dacht, ik dacht mee te kijken hier met een wedstrijd Ragnar, maar het blijkt gewoon een wedstrijd uit de eerste divisie te zijn die hierop staat. Het oh, dus, uh, is ja, heel spannend namelijk. Ze spelen hier in geel, blauw, wit met zwart. Bij de ja, nee, dit is ja. gewoon uh, lekker Sparta. Rood met wit. Goed, uh, Ragnar, bedankt voor je ja. later weer. En zo meteen, dus uh, langslijn vanaf 10. Ja, weer ja en wij volgen ook het uh, voetbal hier gewoon, uh, Jeroentje. Ja. Oké. Okay. Nou, doei. Hoi. Erik, hier is de gast. Erikje. Ja. <laughs> nou, dat zou ik niet durven verweren. Nee, nee. oké, okay, de eerste gast. Ja, de meeste mensen gaan lekker op vakantie tijdens de zomer. Maar deze man niet. Want die heeft namelijk een missie. Deze man heeft snoeihard hard doorgewerkt. En dan allemaal om onze dramatische mislukte vakanties te redden. Dan wel in Frankrijk, dan wel in Spanje. Overal waar je op een fluitje blaast, staat hij voor je neus. Om je vakantie uit de slop te trekken. Terug van weggewezen. En uh, we hebben hem gemist. Ik in ieder geval. <laughs> Ik in ieder geval. En dan komen we naar de Alberto Stegeman. Goedenavond. Goedenavond. Alberto, net terug Willen uit Salau. Direct. Uit waar allemaal. Ja, uh, Alanya. Uh, zeg het maar. Al die plekken. Uh, wat was de meest dramatische vakantie die je gered hebt? Nou, dat waren mensen die op een uh, nieuwe camping uh, kwamen... of een nieuw gedeelte van de camping, maar dat was nog niet klaar. Dus dat was een soort uh, uh, grindbak waar ze hun vakantie moesten vieren... En toen wij daarover gingen klagen bij de receptie, toen zei ze, weet je wat, wij doen we plaatsen wat planten voor <laughs> en daarmee redden we jullie vakantie, maar dat, hebben we. Alain, ja. uh, nee, dat was in Italië. In Italië ja. en, en toen waren ze weer. blij gelukkig. en gelukkig was het dankjewel de... Alberto. Wat nou, uiteindelijk waren ze blij, want dat was niet omdat het bij de planten bleef natuurlijk, ze hebben een andere bungalow gekregen. Uiteindelijk toch. Ja. En straks begint natuurlijk de undercover weer, of ik ga nu zes weken vakanties redden op de zondagavond en daarna ga ik uh, tenminste twee maanden undercover in Nederland uh, doen. Dus, uh, je bent niet van me af. Starting? Dat wordt uh, begin oktober en dan acht weken. Tweede gast tweede. Ja, zij was de eerste Nederlandse Marokkaanse nieuwslezeres bij de Amsterdamse zender AT5. Ze is de bedenker van de kleurrijke lijst. Columniste voor Revue bedenkt uh, programma's. Is bezig met haar debuutroman, Zit volgens mij geen moment stil in haar leven. Maar dat is ook helemaal niet erg. Want zo is ze lekker productief. En zo kan ik dus nog wel even doorgaan. Blij en trots dat ze er is. Journaliste Raja Velgata. Thank you. Ja, goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat is dat, die, die kleurrijke lijst? Het uh, is dus, um, een kleurrijke vrouwenlijst... Uh, die ik heb gemaakt als antwoord op de lijst van Op Zij... Want die is te wit. Of... Nou ja, dat, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, het is niet realistisch genoeg, zeg ik dan. En staan er alleen maar gekleurde vrouwen op? Nee hoor. Jij ja, zou er ook op kunnen staan. Kleurrijk is heel breed. Maar ik sta er niet op begrijpen. Nee, dit jaar niet. Ik stop even een olijfje in mijn mond als echte Marokkaan. Oh god, is het zo. Oh, oh, oh, oh. Oh, dat wordt leuk tot tien uur. En je bent bezig aan het buurroman? Um, ja, daar ja. ben ik al uh, 88 jaar mee bezig. Zoals uh, elke Nederlander ongeveer. Ja. Maar, maar, um... waar, waar, waar gaat hij over? Um, ik probeer mijn leven zeg maar, in fragmenten samen te vatten in de columns. En ik, ik, ik ben al columnist, ik wil wel eens wat schrijven. Ja. En ik dacht, ik kan mijn leven op die manier misschien ook wel samenvatten. Ah. Maar dan heb ik weer een pauze maar, van een half jaar. Was het biografisch of niet? Half. Half, ja. En wanneer moet u eigenlijk af? Geen idee. Ik bel wel. Dat is toch juist fijn als er geen moeten <laughs> ja, aan zit? Dan kan ja, je gewoon je hele leven over je boek doen. Ja, en als hij er is, dan is het gewoon een bestseller. <laughs> Precies. Goed dat jullie zijn. Allemaal te volgen, trouwens, niet alleen op de radio, maar ook via uh, de webcam. En dan ga je naar radio1.nl, dan vind je het vanzelf. En voor nu Be hebben we denk today. ik uh, muziek. Zet een punt. Zullen we doen? Achter de week. Ja, ja, ja, gitaar. De afgelopen weekend was natuurlijk Lowlands weekend. Het was uh, de allerheetste nou. Lowlands ever. En niet alleen door de temperatuur. Er stonden ook paar hele aardige beentjes. Zo onder andere deze band uit. New Brunswick in New Jersey. En als je New Jersey zegt, dan denken heel veel mensen meteen. Uh, ding! Bruce Springsteen. Want die komt daar vandaan. Uh, we kennen Springsteen allemaal als een maatschappelijk betrokken rocker. die uh, al jarenlang uh, in zijn liedjes dan niet. Uh, uh, eigenlijk nooit liegt in zijn liedjes. Dat vind ik eigenlijk nog wel het mooiste. Deze jongens hebben eigenlijk niet zo heel veel met Bruce Springsteen te maken. behalve dat ze groot bewonderaar van Springsteen zijn. En het leuke is dat Springsteen groot bewonderaar is van deze jongens. Ze hebben inmiddels ook een aantal malen samen op het podium gestaan. Ze hebben het voorprogramma van Springsteen gedaan. En uh, wat ze in ieder geval met elkaar gemeen hebben... is dat ze nooit liegen in liedjes. En daar hou ik heel erg van. Het is stevig. En het is een mooi potje gitaar. En het is... Uh, uh, het gaat, bij mij gaat het direct, heeft het een directe lijn naar mijn hart. Haal van de band The Gaslight Anthem. Album Handwritten van de Gaslight Anthem hoorde je howl. Ragnar Niemeyer, die is bij RKC Roda JC. Anderhalf minuutje nog in de eerste helft. Nog altijd 0-0 in Waalwijk. en Nog altijd zijn spannende Lekker dingen op lijf, schaars op dit veld. Wel twee vliegende tackles gezien. De laatste van Duits. Op de benen van zijn tegenstander Vlederis van Rode JC. Bekeurd met geel door scheidsrechter Björn Kuipers. Helemaal aan het begin van de wedstrijd al een tackle gezien van Braber. Op Montaigne, de verdediger van Roda, Die ook nu de bal heeft op zijn eigen Roda helft trouwens nog. Maar er was ook een gestrekt been. En dat de scheidsrechter wel wat meer mee mogen doen, denk ik. Dan alleen maar even fluiten en vermanen. Want dat was wat de uh, scheidsrechter Björn Kuipers daar deed. Dat was misschien wel gewoon rood. We hebben laatst een cursus gekregen van Dick van Egmond van de KNVB. En het was een gestrekt been, een duel, gemene intentie. Ja, goed, dan neem je toch het risico om je tegenstander ernstig uh, te raken. Maar de scheidsrechter liet het dus bij een uh, vermaning. We zitten inmiddels in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Roda mag nog een keer een vrije trap nemen. Gaat dat doen vanaf de linkerkant met het rechterbeen zo meteen van Mitchell Donald. Nou, laten we nog even kijken of hier dan gevaar uit ontstaat. Want Roda heeft wel. Veel mensen staan op de rand van het strafstopgebied van RKC. Zoet daar nog altijd van PSV op doel. De huurling en Donald met zijn bal komt Ver in het strafstopgebied terecht. Daar kan worden gekopt, maar dat is door een verdediger van RKC. Ramos en bovendien heeft hij een duwtje gekregen. RKC krijgt een vrije trap in het eigen strafstopgebied. 10 seconden nog tot het einde van de eerste helft. En als je niks meer hier vandaan hoort, dan is de ruststand 0-0. Jan, het eerste onderwerp. Ja, Bader Hari menig bnr is op hem. Er gaat geen dag voorbij zonder dat hij de media beheerst. En voordat we hier weer alle deurt op tafel gaan smijten... eerst even een treffende omschrijving van Bader Hari door zijn advocaat. Het is een goede jongen. Die verdient uh, bewondering voor wat hij heeft bereikt. Hij is gewoon vaak op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek. Want eh, wie is nou eigenlijk de dader Waar, eh, in, de, in de arena? Dan dacht ik, tijd voor een spelletje, wie is het? Er is een man mishandeld in de arena. Juist, tijdens Sensation, daar was ik ook. Ik weet, Luc die doet ook altijd alsof hij overal komt, maar die <laughs> komt dan nergens. Die is alleen maar op donderdag, Meppeldag en hier op de braderie in Hilversum in de Havenstraat. Maar ik was daar dus echt, samen met 50.000 andere verdachten. Dat is gebeurd in een skyboxie. Nee, dat was ik dus niet. In die skybox waren vele personen aanwezig, maar ik gelukkig dus niet. Nee. Die skybox was toegankelijk voor vele mensen, uh, wat nog niet precies vastgesteld is kunnen worden die er allemaal binnen zijn geweest. Nou, nou, Oké, okay, maar voor de duidelijkheid, mevrouw de advocaat, streep mij maar weg. Die skybox werd bevolkt door vele personen die ongelooflijk veel gedronken hadden. Ah, ik ben toch weer in de reis. En Willemijn, jij bent ook verdachte vanaf nu. Uh, meer aanwijzingen, alstublieft. De persoon die mishandeld is, is een persoon die zelf heeft gezegd uh, maar twaalf bako's te hebben gedronken. Nou, hij ging voor de 30 maart, toen moest hij dus met een ritje met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Maar um, heeft Bader Hari het nou wel of niet gedaan? We zitten tenslotte middenin. Wie is het? Er is een opmerking gemaakt, daar heeft mijn cliënt op gereageerd. Hij heeft een klap uitgedeeld. Ja. Dus toch. Daarna hebben andere mensen die hij niet kent, waar hij niets mee te maken die heeft, gedaan. die hebben de rest gedaan. Ja. Kortom, Badahari, in dit spel ook bekend als cliënt, geeft dus ineens toe toch niet zo onschuldig te zijn. Hij heeft besloten om te vertellen wat hij heeft gedaan. Hm, maar dat hij heeft hij dan besloten ook... om te erkennen wat er waar is van de beschuldigingen en wat er niet waar is van de beschuldigingen. En hij heeft inderdaad in het begin gelogen. in de paniek, heeft hij gelogen. Inderdaad. En voordat jullie in de studio weer van alles gaan roepen over cliënt, een waarschuwing. Het is niet. Aan de journalisten. Jullie? En het is zeker niet aan mensen die het dossier niet kennen, Eer, om ja. te oordelen ja. wat hij nu zou hebben gedaan. Ja. Nou, uh, sterkte tot negen uur met dit onderwerp. <laughs> ja. Dankjewel. Ja, ja, het ging dus. Het, gisteren ging het over mijn knevel van de Brink. Leon de Winter had een mooie column waar hij niet uh, nogal voor hem opnam. Ik heb hier de bladen liggen. Je, JFK van vandaag. Een mooie fotoshoot met Estelle en met Badder. De, jullie hebben daar een ja. nieuwe revue. Een uh, oude. Ook iemand die, die in elkaar gemapt heeft, zou hebben gemapt staat in het blad, moet ik het goed zeggen. Ja. Um, um, um, Raja, jij kent hem een beetje hè? Uit, uit West, uit Amsterdam West? Ja, nou ja, goed, hij, hij komt niet uit West volgens mij, maar hij was er wel vaak. Veel vriendjes mm -hmm. um, waar hij dan uh, mee, uh, mee rondhing. En dan kwam, of, dan kwam je hem wel eens tegen? Dat kwam hem wel eens tegen en nou, kwam gewoon heel normaal over eigenlijk. Ja, ja. leuke jongen. Ja. Ja. Verder niet een nou, ik ken hem niet als iemand die recht op me afloopt met de vuist. Nee. Dus uh, ik, ik ken hem als, als vechter natuurlijk. Uh, ik kom zelf ook uit de kickboek. Ik heb heel lang gevochten ook. Mm -hmm. um, maar je, waar, waar het mij een beetje om ging bij Badr... op het moment die wedstrijd waarin hij uh, zeg maar zijn tegenstander... terwijl hij op de grond lag, nog een trap Mooi, na. Wat, ja, precies. En als vechter, een, uh, zeker in, in vechtsport... dan is dat gewoon een uh, ja, no-no. Ja, toen, toen haakte niet. hij een beetje af. Toen hij... Ik knapte toen een beetje af, maar. Nou, wordt ja. het, dan gaat het de hele. Ah, dan kun je, over... je nog verder doorvoeren, hè? De eerste klap die je buiten in de dojo uitdeelt. De, de, of buiten de ring uitdeelt. als professioneel kickboxer, die, die mag niet. Nee, behalve, dat, als, je behalve, wordt... als je, behalve als je bedreigd wordt. Precies. Als iemand ja. tegen jou zegt: hey, lompertje stoot met drankje ja. om. dan heb je je poten thuis. je hebt te het recht Want om je te, bent te, te verdedigen. Namelijk, jij hebt, ja, weet ja. Maar, jij hebt wel zoveel kracht. Je weet ook dat je kracht hebt. en dat je daar goed mee om moet gaan. En je weet dat het dodelijk kan zijn. en je weet dat het gewoon ernstig aankomt. Kan komen. Maar iedere leraar, zal, ieder, iedere leraar zal op het moment dat jij ongeoorloofd geweld gebruikt hebt buiten de, buiten de school, zal je daarvoor, daarvoor ja, straks op je school uitschoppen? Kijk, het is. Kijk, Harry, er zijn een heleboel vechters die hun kracht ja. wel eens buiten erin gebruiken. Ja. Ik bedoel, hij zal de eerste niet zijn, hij zal ook de laatste, de laatste niet zijn. Niet zijn. Nee. Alleen wat je bij Badr ziet, is dat er een heleboel externe factoren zijn die het voor hem al erger maken. Ik bedoel, Zoals? het is een. Het is een grote sporter, het is een mm. grote man, letterlijk en figuurlijk. Uh, hij is een bekende Nederlander, ook voordat hij met Estelle Kruijf... ik zie hier in de revue dat er wordt geschreven... Uh, hij wordt in één klap een bekende Nederlander... Als hij, als hij een relatie begint met Estelle Gullit. Dat is niet zo, dat was hij voor Estelle ook maar, al. Maar, maar bedoel je, dat is, zijn allemaal verzachte omstandigheden juist? Uh, nee, het zijn juist factoren geweest die het erger hebben gemaakt... hoe hij uh, wordt aangepakt. Ik vind wel, uh, hij wordt te hard aangepakt in de media, Ja, vind ik denk jij? dat er twee kanten zijn aan het verhaal. Ik vind dat de Telegraaf daar ook zeker... Uh, als medium uh, op de vingers getikt mag worden, sowieso. Ben ik geen fan? Wacht hele nee, maar even. Het gaat om zes gevallen hè, in dit geval. Ja, maar je moet je ook afvragen, kijk, wij kennen het verhaal niet van die from the inside, nee, nee, weet je wel. We kennen niet alle feiten. Maar, maar waarin, ik... waarin wordt hij dan te hard aangepakt? Ja, vind dat jij? is dan de vraag. Want dat gaat mij ook niet, ik ik veroordeel hem ook niet, want ik weet niet wat hij gedaan heeft. Ja. Ik weet alleen dat er zes aanklachten zijn. Precies, en het, is ook aan de, het is ook aan de rechter. We hebben niet ja. alle feiten. Dus daarin vind ik dat zijn advocaten daarin ook wel degelijk gelijk heeft. Het is niet aan ons, journalisten, nog gewoon een. En die vecht hij, hij, hij wordt neergezet als een vechtmonster. En dat vindt zijn ja. karaktermoord. Dus een journalist ik vind het ergens ook wel karaktermoord. Ik, ik neem het niet voor Bader Hari op in die zin dat ik het goedkeur. Begrijp me, alsjeblieft niet verkeerd. Dus val mij daarin ook niet nee, aan. Nee. Ik probeer de nuance te vinden in de berichtgeving. Want ik vind wel dat er uh, ook moet gekeken worden naar de rol van de media in het geheel. Want ja, en... die zijn dus te veel bovenop hem omdat hij met ja, haar vind gaat... ik wel. Het is komkommertijd, laten we eerlijk wezen. Er was ook niet echt nieuws. Dus opeens is daar die grote Marokkaan met en een grote bek... en een fysiek, uh, fysieke kracht en een mooie vrouw ex van, uh, 1 plus 1 is in dit geval uh, 100. En uh, ja, dat zoveel je kranten komt. Wat vind want... jij Alberto, schrijven ze er te hard over en te... Nou, te heigerig? Het allereerste wat ze erover schreven, dat was de reactie van Badar Hari zelf. Namelijk, ik heb niks gedaan, ik ja. ben onschuldig. Ja, dan ga je als journalist natuurlijk al direct, uh, gaan alle ons vo overrijden. En denk je van, nou ja, ik ga daar eens diep induiken. Dus volgens mij is het met die leugen is het allemaal begonnen. Ja, en vervolgens eh, melden zich steeds meer slachtoffers die eh, heel eh, gedetailleerd hun verhaal vertellen. En ik vind dat, natuurlijk, het is komkommertijd en er zijn niet veel andere verhalen, maar die... Die aangiftes en die verhalen van die mensen die kun je opschrijven. En je mag het verweer van Badr -Hari mag je ook opschrijven. Dat wordt ook gedaan. Inmiddels ja. is dat niet meer hetzelfde als wat hij in het begin deed. Hij heeft twee gevallen ja. de gedeeltelijk toegegeven. Hij heeft en gedeeltelijk toegegeven. Maar ja, op het moment dat je begint met een leugen en vervolgens een ander verhaal gaat vertellen, weet ik niet of dat de volledige waarheid is. En die nieuwbakken vriendin ook liegt ja. tijdens de verklaring. Maar dat vind ik ook een interessant feit. Ik bedoel, op het moment dat je gaat liegen eh, tijdens een officiële verklaring, kijk even naar Alberto, is dat toch strafbaar? Volgens mij wel. Die staat volgens mij onder ja, reden, toch? Nou, en, in die zin mevrouw uh, gewoon vrij, vrij uit. Slash Harry. Ja, maar ze, het gaat opnieuw ver, ze gaat opnieuw verhoord worden, dan mag ze ja. mee, weer en lekker wat En dan, dan gaat ze waarschijnlijk precies hetzelfde verhaal vertellen als wat Bader Harry. heeft gedaan. Maar jij vindt het raar uh, Raja, dat er daar niet over geschreven wordt, dat zij heeft gelogen? Nou ja, het wordt een beetje weggemoffeld. Ik mm. bedoel, ze heeft erover gelogen. Dat is best wel een strafbaar feit. Het is mijn heet, volgens mij. En op het moment dat je um, daarover gaat liegen, over zo'n belangrijke zaak, ja, dan heb je, vind ik, in mijn ogen wel iets fout gedaan. Zeker, maar dan uh, heb je het over Astel Gullet. Maar hij deed het. Natuurlijk zelf ook. ook. Ze ja. hebben allebei valse verklaringen. Tuurlijk, tuurlijk. ik bedoel nogmaals: maar, Badr Hari zal ergens de fout in zijn gegaan. Maar er zijn zoveel externe maar wat, ja, factoren we, we, we, die het dat zo vind, vergroten hebben. Nee, dat vind ik iets wat dat is nog aan de rechter en de rechtspraak en dat moet bewijzen. gaan ze maar door. Dat, allemaal, dat gaat ook gebeuren en dan zien we wel wat voor straf eruit komt. Waar ik echt groteske moeite mee had, hm. was hoe die vrouw daar gisteravond zijn advocaten daar een. Benedict Fiek bij Knevel van der Brengen. Ja, de, de Bria. Excuseer, Een zwamneus verhaal zat op te hangen. Ik snap de essentie van het verhaal wel, maar de manier waarop dat ging, dacht ik. Pardon? Was was vond... Wat was er mis ah, dan? Als advocaat dien je, je wat mij betreft te beperken... Tot, tot de gegevens van de rechtszaak. En woorden als het is een hartstikke goede jongen... met toevallig een beetje te veel passie... vind ik echt belachelijke woorden uit, uit de mond van een advocaat. Ja, daar ben ik, volledig vind ik mee. Vind echt volslagen, idioot. Ja, nou ja, dat, dat wat er natuurlijk gebeurt, wat gezegd wordt... is dat hij te hard wordt aangepakt in de media. De mensen die het voor hem opnemen, uh, Leon de Winter bijvoorbeeld... Die neemt het ook op zo'n manier op dat je denkt: dit gaat dit ja. staat volledig de, de verkeerde kant op. En hij heeft zelf geen spreekverbod. Hij. hij kan het ook heel goed voor zichzelf opnemen op dit moment. Ja. Ja. Wat, bij, uh, Leon de Winter zei: Hij is een, een parel voor de samenleving. En wat helemaal mooi was, dat hij zei: Ja, we moeten ook eens kijken naar de mensen om hem heen. Als hij een, een ruimte binnenstapt, dan reageren allemaal Alfa-mannetjes die gaan meteen op een achterste poot staan. En hij werd nog erger. Want hij zei: hij, In die column schreef hij ook um, dat, dat het om half vier s'nachts uh, gebeurde in een disco. Ja, en uh, hij kwam niet om half vier nachts in een disco, dus het overkwam hem of niet. Oftewel, als je slachtoffer bent van iemand die je zomaar op je neus slaat... Uh, is het juist dat je daar niet ja. meer moet zijn. Zei, wat doet die Koen denken in zijn is getrouwd? Wat moet hij daar ja. om half vier nachts? Ja, nou ja, te belachelijk voor woorden. Ja. Nou ja, die column van... Het verbaast me sowieso dat de grootste Marokkaan-slash-moslimhater in dat land... een column schreef ten behoeve van Badrari. Ik vond het wel een verrassing, eigenlijk. Ik dacht, oké, okay, nou ja... Uh, Plus één voor, uh, voor deze columnist, waar ja. ik uh, sowieso geen fan van ben. Nee, jullie maar hebben we wel, het is wel een maar... leuk uh, dingetje gehad, hè? Met z'n tweeën, geloof ik. Mm, dat was een ander columnist, <laughs> een ander verhaal. Maar, dat vind maar... ik raar dat je dat zegt, plus één voor deze columnist. Wanneer is voor mij niet maar... uh, een, een, een, een, een, een, een man waar ik wel of niet... omdat hij Marokkaan over zijn mening over heb. Nee, ik vind het ik vind zo, niet zozeer een plus één uh, voor al zijn columns. Of voor, voor nee, hem maar je als zegt het, is, het is iemand die niet voor Marokkanen is... en plus kijk, één omdat hij, hij deze columns krijgt. Hij probeerde de nuance te vinden en hij probeert de context nee, nee, nee, nee, uit te leggen... Helemaal van, niet. Het was, het oh, was ongenuanceerd niet, wat ja. hij deed. Nee, hij probeert de context uit te leggen van waar deze jongen vandaan komt. Ik, ik ben het niet helemaal met hem eens. En dat moet Leon de Winter uitleggen Leon waar de deze jongen vandaan komt? En, blijkbaar wel. Onze Leon de Winter. Hij heeft blijkbaar ook moeite met wat de telegraafkoppen over Leon hem Leon de Winter die in zijn grote huis in Bigberg woont moet uitleggen... waar ja, ik denk niet dat hij begrijpt waar Bader Hari vandaan komt. Hij probeerde daar context aan te geven. En dat kon ik ergens waarderen. Ik ben geen fan van meneer De Winter, maar ik vond wel dat de poging was... Ik denk wel dat we heel chic. erg op moeten passen om dit een, een, een Marokkaanse Nederlander-issue te gaan maken. Te maken. Dat heeft er wat, wat mij betreft echt geen reek ik, mee te maken. Het is, een, het is een kickboxer die buiten de ring op dit moment verdacht wordt van ja. een aantal mishandelingen. Als die waar blijken te zijn, dan is het volledig terecht dat dat zo groot in de media is, uh, ja. is gebracht. Maar hoe nou, vind nou, je het de, het manier het is waar, is een de manier waarom John van de heuvelde overschrijft? Die schrijft alle details op ook. Die zit er helemaal uh, vuistdiep in. Die weet allerlei details. Die kan hij alleen maar weten uit politiedossiers. Ja, dan dat vind ik knap dat hij, dat, uh, dat hij die feiten heeft. En dat hij die feiten in de krant brengt. En ik vind dat je ze altijd zo neutraal mogelijk moet brengen. Maar op het moment dat een slachtoffer zijn verhaal doet... bij, uh, bij John van der Heuvel, dan mag hij dat brengen. En hij zorgt altijd voor een, uh, voor een uh, weerwoord. Maar jij vindt dus dat de Telegraaf objectief is... Ik zeg niet dat de Telegraaf objectief is, maar ik vind wel dat ze veel informatie hebben. En, in elk geval... en ze maken vooral hun eigen informatie. Ik bedoel, laat het eerlijk weten. Geloof jij niet, als jij wat erin staat? Nou ja, ik lees de Telegraaf zelden. Dan laat ik daar in eerste instantie mee beginnen. Um... Maar nou, dan ding, moet je die daar hoor, eens mee beginnen? Want je leest, ja, als je je mening moet vormen, moet je dat over, over alle kranten doen? Nou ja, daar heb je gelijk in. Maar ik vind uit principiële redenen wil ik de Telegraaf niet altijd lezen. Want ze zijn gewoon met heel vaak aanvullend en uh, niet feitelijk. Ik bedoel, laten we dan wel met z'n allen bij de feiten houden. En wachten totdat het hele dossier af is. En Je weet niet eens waar je het over hebt. John van der Heuvel is op dit moment de best ingevoerde journalist op, op, dit, op, dit, op dit gebied. Maar hoezo weet ik niet waar ik het over heb? Want je dat het dan niet leest wel? de krant? Ja, ik wel. Ja. Ik lees toch alle kranten? Alle je zegt net dat je de Telegraaf niet leest. Het betekent dat ik daarmee meteen niet weet waar ik het over heb? Wel als je de telegraaf aanvalt. Nee, ik, ja. vind het, ik ben er daar niet mee eens. Zijn we het erover eens? Wordt hij te hard aangepakt? Wordt er een te heftig beeld van hem geschetst? Ja, ja ik, ik vind van wel. Nou, ik, ik vind van... Laat ik eerlijk zeggen, het, er is voor de rest weinig nieuws. Dus er wordt wel heel veel over gezegd. En, en als je niet net nou, toevallig met Estel ging de hoeveelheid, De dat, hoeveelheid dat, aandacht is, ik vind ik dan wat veel. Dat is, dat is, dat is zeker, uh, zeker Ik wel vind het, het, het geval. interessant. Ik bedoel, die jongen heeft toch wel een Marokkaanse achtergrond. Ik bedoel, laten we daar vooral niet over praten, die grote roze olifant. Ik bedoel, waarom kunnen we dat niet benoemen? Omdat, dat omdat, niet omdat extra, het er niet toe extra... doet. Als dit een Nederlander was geweest, die kickboxer was geweest, had ik dezelfde mening als het Peter Aerts was geweest. Is er een case geweest dan? Als het Peter Arts was geweest, was het, het net zo bewanger Nou, dat weet ik dus niet. Ja. Hebben we het er toch maar weer mooi een mooie minuut of elf over gehad, euh, Zeker. Erik? Zeker. Wat gaan we doen? We gaan uh, zo meteen uiteraard, nog naar het voetbal-RKC RODA JC. Uh, we volgen de aftrap van de PVV-campagne in Ahoy. Michiel Breedveld is daar. Hele mooie plaatjes. De kick draaien met verliefd op een plaatje. Het beste, hè? Dus gaat het het over le jou. leukste nummer van de album. gaat hè? over jou. Tot zo. Iedere vrijdag een mooie break. BNN today's ready. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Morgen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag.